Ruim 90.000 diabetici moeten overschakelen op een goedkoper medicijn. Ze gebruikten een bepaalde langwerkende insuline... maar de zorgverzekeraars vinden dat middel te duur... nu het patent ervan is verlopen. Het nieuwe middel zou bij sommige diabetici... tot schommelingen in de bloedsuikerwaarde leiden. Zorgverzekeraar ZCZ zegt dat er vooraf uitgebreid overleg is geweest... met patiëntenorganisaties en apothekers... juist om patiënten niet te verrassen... De zorgverzekeraar erkent wel dat de huisartsen niet goed zijn ingelicht. Door een kapotte bovenleiding bij Duivendrecht is de dienstregeling van de NS in de Randstad flink ontregeld. Tot vijf uur vanmiddag rijden er tussen Schiphol en Diemen-Zuid veel minder treinen. Het treinverkeer was al problematisch door werkzaamheden rond Leiden. Het weer, flinke zonnige periode, in het zuiden blijft de bewolking hangen en is er kans op buien... Het wordt 12 graden in het noorden tot mogelijk 17 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Vooral vertraging bij Amsterdam natuurlijk. De A10-noord richting de A10-zuid, dat gaat de goede kant op... want de weg is weer helemaal vrij bij Zeeburg. De vertraging neemt daar razendsnel af. Maar vanaf de A10-noord naar de A10-west... nog steeds een, een uur vertraging tussen Amsterdam-noord en de Koentunnel... vanwege die kapotte vrachtwagen bij de Koentunnel.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in sieren. Wanneer het lekt. Ze gaan naar station en waar die zegt dat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 Weet je dat een 9-jarige jongen kan onthouden allemaal... Ja, van ja. minuut tot minuut. Ja. Waar zijn jullie naartoe gegaan als familie? En, en, en, hier eerst naar de Verspijkstraat. Verspijkstraat 9A.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 Way that makes me love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 Om. En daar allemaal in bussen en toen naar Osendrecht. En, en nou, het uh, was, was enorm was het. Ik, uh, ik herinner me nog de, de, de, de verandering die je dus ondergaat. Als dat je eerst je, je, je veilige huisgezin uh, hebt. En je komt dan in een, uh, in een maatschappij met allemaal jongens. En er wordt alles wordt geregeld en alles moet op tijd. En alles moet. Uh, ja, dat was wat. Ik moet wel zeggen dat ik uh, in dat uh, enorme complex. Uh, van Osendrecht, de legerplaats Osendrecht voortreffelijk eten heb gehad, want er wordt wel eens afgekeken afge, afge, op het eten wat je in dienst hebt, dat het niet zo goed is. Maar ik heb daar voortreffelijk eten gehad en de eerste drie weken moest je binnenblijven. Je kon niet met verlof. En uh, nou, dan hebben we toch wel uh, op zaterdag of zondag hebben we dus paling gehad en uh, uh, alle, he, alle andere heerlijkheden. Homer Harry, Homer, ja. want ja. nu komt al het eten. Ja. Wat heb je na de dienst uh, gedaan? <coughs> dienst, na ben ik naar de stoomvaartmaatschappij Nederland gegaan in Amsterdam en eh, daar eh, een, eh, vond ik een goede maatschappij om, om te werken ook als, eh, als werknemer en eh, eh, ik zat er op de afdeling vrachtzaken en dus je behandelde vrachten die dus naar, eh, naar Indië gingen, toen nog Indië, dat kon nog en eh,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 toen heb ik ook gewerkt bij de Maatschappen als, als redacteur van het Bedrijfsblad... Personeelsblad, Bedrijfsblad. En daaronder viel ook...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 Mensen die, die, die eruit gestuurd werden, die met ontslag gingen, en wat uh, ja, daar niet dan weggegooid wordt aan uh, goedwil over de hele wereld. Wij We gaan weer even onderbreken, Harry. Even naar de muziek.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 3, oftewel 5, 7, 30, 39, 3. Uh, we zijn een beetje aangeland met uh, Harry in de 60 jaren, 50, 60 jaren. Harry is naast het uh, werk in de stoomvaartmaatschappij Nederland... ook actief in vele verenigingen. Dat deed hij al vlak na de oorlog met de Zonvoetse luchtvaartclub. Oh. Het maken van zweefvliegtuigen. Samen met de jongens Veurt onder andere. Helaas pas overleden Art Veurt. Maar ook met zijn broertje Bob Veurt. Met Hans van Valk, Pieter van der Sand, Hans van Maas, de Broeders eh, Bos een hele toestand met die luchtvaartclub. Maar ook de vliegende schotel was van groot belang voor jou... want wat is er veel georganiseerd in die periode, eind 60e jaren. Eh, je was een actief man, maar op een gegeven moment werd er ook gezegd... van je moet wat meer doen...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 Was, uh, vader Bosman, de oude gemeentesecretaris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 Ja, ja, ik zal wel eens kijken. Ja, uh, ja goh, het kwam een beetje onverwacht, kwam het op me af. En toen op een gegeven moment zei hij, ja, uh, uh, uh, ik, ik wil er nog eens op terugkomen. Uh, van de, we, we hebben ook een woningbouwvereniging. Ik zeg, ja, dat ken ik wel. Uh, hij zegt, en de secretaris, meneer Van Dijk, die woonde aan de Gerkenstraat... en die deed veel vanuit huis, die gaat weg, die houdt ermee op. En uh, zou het niks voor jou zijn om dat secretariaatschap over te nemen? Ik zeg, ja, nou, ik, ik, ik, ik weet er niks van. Nou, zet hij, dan werken we hier.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 En Harry Kerkman was Arie adviseur. Kretz, ja, die was adviseur. Maar wat hij precies, precies was, weet ik niet. Maar die had die, die was, adviseur. Die was van alles. Ja. En dan had je af van de molen volgens mij. Af van de Molen, die zat er ook in, ja. En, uh, dus ik ben uh, daar. Uh,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 Moet het afgestorven Ja, dan moet er een gemeente. Ik zeg waarom moet dat eigenlijk? Dat kunnen, kunnen wij toch ook doen? Daar hebben we uh, rekeningen voor en we hebben een bank en uh, zo. Ja, dan moet. Arie Kerkman zegt dat. Uh, nou, toen begreep ik het wel, want Arie Kerkman die was ook wethouder van financiën. Dus kijk, als de, de gemeente moest ook liquide middelen hebben. <coughs> pardon. En uh, die moest ook. Uh,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 Hallo Kass hier, nou, we gaan even ja. naar de muziek luisteren. Uitstekend. <lacht> De New Orleans Syncopators, Harry. That's my home. Ja, Ge yeah. geweldig. Goeie muziek heb je uitgezocht. Oh, Dank je wel. Ja. Eh, goed, we zitten bij de EMM. Je bent directeur geworden. Eh.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 Maar in 2008 uh, hadden we er uh, 26, 2700 woningen in Zandvoort ja, van de EMM. Uh, jij hebt ooit een, een, een boekje gemaakt. Uh, in 1989 is het uitgekomen. De huizen van architectenbureau Wagenaar. Ja. Dat zijn een heleboel woningen ja. die toegemaakt zijn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 Bezoek bij uh, Wertheim. En daar zei hij tegen uh, Wertheim. Zeg, kan dit of kan dat? Nou, zei Wertheim, jongen, haal daar uh, wat af. Haal daar, daar wat bij en doe dat. En dus als het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 En moet je dat bij een architect doen die uh, van buiten moet komen. Die zegt, ja meneer, maar uh, dat, dat, nu kan ik niet komen. Ik kan over drie dagen pas komen, want dan, dan past het precies. En, en dat is allemaal ellende en, dat is allemaal, en je betaalt die, die, die, die, die reiskosten. moet je allemaal betalen. En dit is veel voordeliger en zo uh, so, so is dat gegaan. En ik moet zeggen, hebben we met, met Chris Wagenaar hebben we er on ontzettend veel...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 Klein, want toen was dus de, de vraag voor kleine, kleine woningen. Voor, voor, voor, voor, voor mensen die dus alleen waren. En voor uh, vrijgezellen. Nou, dat hebben we dus geprobeerd. En uh, ja, dat is, uh, hopelijk dat we daarin geslaagd zijn. En uh, het aardige is dat dus de... de uh, meneer Fischer, die was dus de, onze contactpersoon... Bij de, bij de provinciale vertegenwoordiging van het ministerie van... Uh, van Volkshuisvesting, die, die schrijft dan in zijn, in zijn stukje... wat hij geschreven heeft, van mij had wel wat meer mogen bouwen... dan had de gemeente er anders nog aantrekkelijker uitgezien. Ik denk een, nou, Dit is, is een heel mooi slot, gewoon een ja. heel interessant uur. Nou, dankjewel. Ik ben je zeer erkentelijk dat je hier Prachtig. wilde komen om dit verhaal te vertellen. We weten weer iets meer van Harry Visser. <laughs> Trouwens, iedereen wist het natuurlijk.